Tis van Kesteren met het NOS Journaal. Voor de tweede avond op rij hebben in Georgië duizenden demonstranten zich verzameld bij het parlementsgebouw in de hoofdstad Tbilisi. Ze demonstreren tegen het besluit van de regering om de onderhandelingen over toetreding tot de EU op te schorten tot 2028. Sommigen probeerden het parlement binnen te komen. De politie heeft waterkanonnen ingezet. Het is al onrustig in de voormalige Sovjet-Republiek... sinds de pro-Russische partij Georgische Droom in oktober de verkiezingen won. Het is de vraag of die verkiezingen eerlijk zijn verlopen. Syrische milities hebben Aleppo bereikt. Ze boekten de afgelopen dagen onverwachte successen... in de strijd tegen het leger van president Assad... en veroverden in het noorden zeker 50 dorpen. Volgens een Turkse bron zijn de rebellen al in het centrum. De Syrische autoriteiten hebben de luchthaven van Aleppo afgesloten en ook zijn alle toegangswegen naar de stad afgesloten door het Syrische leger. Ondertussen zou Rusland extra militair materieel naar Syrië hebben gestuurd... om het regeringsleger te ondersteunen. De Oekraïnse president Zelensky heeft voorgesteld... om delen van Oekraïne lid te laten worden van de NAVO. In een gesprek met de Britse zender Sky News suggereerde hij... dat alleen de gebieden die onder controle staan van het Oekraïnse leger... NAVO-bescherming moeten krijgen... De constructie zou onderdeel moeten zijn van een akkoord over een staakt het vuren met Rusland. Bij alcoholcontroles door de marechaussee zijn gisterochtend op Schiphol twee stewardessen en een steward beboet. Het gaat om mensen die niet voor Nederlandse luchtvaartmaatschappijen werken. Vooral de twee vrouwen hadden te veel gedronken. Ze hadden minstens drie glazen achter de kiezen. De stewardessen kregen boetes van 18 en 1900 euro. Het weer vannacht is het vrij helder met temperaturen rond het vriespunt. In het zuiden van Limburg is het min 2. Komende dag in het oosten veel zon. In het westen meer bewolking met kans op wat motregen. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht. just nervous, the drumming on Whoa. I love you Make me wanna ha-ha, huh, make me wanna ha-ha-ha huh, huh, I'm in love with you, I'll do all you want me to You make me wanna huh. I want to love you, baby. Make up your mind. I want you to.